Fabian ben Na afloop van uh, de uh, tweede wedstrijd in de finale van uh, het landskampioenschap uh, voor uh, Liekeurgus. Uh, er werd even uit een ander vaatje getapt uh, dan in Zwolle. Nou, het was weer een spannende wedstrijd. Alleen we beginnen deze wedstrijd wel uh, vanaf het begin en komen voor. Terwijl we daar gelijk 2-0 achterkomen. Maar goed, we zijn aan elkaar gewaagd en uh, we mogen weer naar Zwolle en uh, zondag komen we weer terug hier. Dus, uh... Jullie oogden gretig vandaag. Ja, natuurlijk, maar dat waren we de vorige wedstrijd ook, alleen het kwam er niet helemaal lekker uit denk ik. In de derde, vierde set, daar zag je toch dat we ook weer uh, wat meer vechtlust toon en uh, goed hard werkten. En vandaag gelijk vanaf het begin. En dan zie je dat zij het ook lastig hebben. En ik denk dat dit een goede tik voor hen is. Ze verliezen dit jaar natuurlijk uh, geen enkele wedstrijd op eentje na. Maar dan zijn ze al lang veilig. Het is de eerste serieuze wedstrijd die ze verliezen, dus uh, ik denk dat dit in ons voordeel is nu naar, naar Zwolle toe. Ja, je zult hoe dan ook daar een wedstrijd moeten winnen. Ja, ja als we het zaterdag doen dan uh, is het zondag uh, in eigen huis, uh, Wat het leuk. Maar goed, uh, dat was van tevoren bekend, we moeten daar één wedstrijd winnen. Als je de rest gewoon thuis wint, laten we dat gelijk zaterdag nou doen en dan uh, komen we zondag hier uh, in een volle zaal en dan uh, wordt het leuk. Kunnen we een feestje vieren zondag als het een beetje mee zit hè? Dat is wel de bedoeling, want uh, we hebben elkaar gezegd... Uh, Dit jaar gaat het gebeuren. Dit jaar gaat er een prijs naar Groningen komen. Ik zie het deze week nog gebeuren. Jullie zitten op de goede weg? Dat zeker. Die weg zijn we vorige week al ingeslagen. En die blijven we nu voorzetten.